Start. Dit is door al meegens met het NOS-journaal. Komend jaar komen trajecten proeven met zelfrijdende treinen zonder machinist. Spoorbeheerder ProRail heeft aangekondigd dat de eerste proef wordt gehouden op de Betuwelijn met goederentreinen. In Groningen komt een proef met personentreinen van Arriva. Verder wordt er onderzoek gedaan in de Schipholtunnel en op het traject Amsterdam-Eindhoven. ProRail wil weten of op drukke trajecten nog meer treinen kunnen worden ingezet machinistenvakbond VVMC verwacht niet dat de machinist op de trein gaat verdwijnen... maar wel dat die een andere rol krijgt. De winnaar van de oliebollentest van het AD is bakker Klootwijk uit Capelle aan de IJssel. De oliebol van deze bakkerij, met 26 filialen, kreeg van de jury een 10. Zeven jaar geleden werden de oliebollen van dezelfde bakker nog omschreven als klef en taai... maar nu is er louter lof. De oliebollen en haringtesten van het AD liggen de laatste tijd zwaar onder vuur... Oliebollenbakkers klaagden dat ze onterecht werden afgekraagd. Naar aanleiding van de kritiek neemt het AD komend jaar alle testen onder de loep. De filedruk is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Vorig jaar was er nog een stijging van ruim 12 Dit jaar is de druk maar met 0,6 toegenomen. Volgens de ANWB komt dit vooral doordat werkzaamheden op een aantal belangrijke knooppunten zijn afgerond. Ook zouden automobilisten zich aanpassen aan de files en meer gespreid de weg opgaan. De stagnerende groei betekent niet dat het aantal files is afgenomen. Op de wegen rond Utrecht stonden juist meer files dan vorig jaar. In grote delen van Engeland heeft hevige sneeuwval overlast veroorzaakt. Op de wegen gebeurden veel ongelukken en in het midden- en zuidwesten van het land zitten meer dan 24.000 huishoudens zonder stroom. Het vliegveld van Birmingham was een paar uur dicht omdat de landingsbanen sneeuwvrij gemaakt moesten worden. Voor vandaag wordt weer sneeuw verwacht die voor problemen kan zorgen. Het weer vanuit het zuidwesten tijdelijk wat droger, maar later vanmiddag en vanavond opnieuw regen. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen en vrijdag kans op natte sneeuw, dan is het 4 of 5 graden. Dit was het enige. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 om licht te brengen in de kortste dagen van het jaar. De donkere dagen voor kerstmis. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, beetje nog wel oudje.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 Lips geen naar beneden, maar het is nog ver. Een kind is in. staat er een greif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 is lang maar ik haal het heus wel wees niet bang want ik heb het je beloofd ik hoor het in mijn hoofd kerstmis weer bij jou met kerst wil ik bij jou zijn kerstmis weer bij jou steek de kaarsen Zachte bij zachte licht. Smet to Een jaar vloog voorbij. En als de kaarsjes branden. Zie ik in die jou weer bij mij. Ja, u hoort de muziek van uh, de Silvera's. Met kerstmis in Holland. plaatje uit 1958 alweer. En daarvoor wil ik Alberti met. Met kerst wil ik bij jou zijn. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort op deze tweede kerstdag.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 daar was u natuurlijk aan de radio gekluisterd. Corrie Konings met Rinkelende Bellen. Rinkelende bellen, kinderende bellen Van de lieve kerstman met zijn slee. Een kleine slee, duizenden vlokken. Twinkelende lichtjes, oh wat een nacht. Een huidere stijl die velen zal lokken. Een klokje luid in de toren zacht.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 Dan zie ik steeds in mijn gedachten nog mijn allereerste kerstboom staan. Nooit zal ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen zal.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 Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons in de Jordanië. Ik voel ineens een enorme drang tot samenzang. Ik hoop u ook. Degene die niet zo tekstvast zijn, die komt direct daar. Daar gaan we. Ook dan de boom. Schoon. Ik heb je laatst in het bos zien staan Toen zaten er geen kaarsjes aan O denneboom, o Boom. Wat zijn je takken wonderschoon Nou, dat beloof wat, hè? Daar gaan we.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 Red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 Still enough madcap, I was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 Met ik speel dit lied voor hem. En daarvoor de Gouden Nachtegaaltjes. Een koor met Midden in de Winternacht. En ook hoor u nog Heintje met Morgen wordt de boom versierd. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. In de kerstfeer, Vandaag tweede kerstdag. En ook tevens de laatste uitzending voor dit jaar. Uiteraard volgende week dinsdag werken we weer. Alleen dan zitten we in het nieuwe jaar. Want de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 Oud moeder is zo alleen ze zit te denken aan.